Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je moet dit jaar extra goed oppassen als je online gaat shoppen voor de feestdagen. Volgens de politie zijn veel webshops eigenlijk nepshops van oplichters dus. Er zijn er nu meer dan duizend, dat is 30% meer dan vorig jaar. Nou, in principe uh, wordt er gewoon een website gemaakt die uh, ja, eigenlijk soms van, uh, eigenlijk niet van echt te is. He. Die bepaalde producten verkoopt die populair zijn. En, uh, ja, dat, en mensen worden verleid door misschien wel soms net even toegekopen prijzen om producten te kopen. Doen de betalingen en krijgen uiteindelijk niets geleverd. Nou, doe dus wat extra onderzoek voordat je je bestelling er doorheen klikt... of ga naar een echte winkel als je zeker wil weten dat alles klopt. In de Gaza-strook waren vannacht de zwaarste bombardementen... sinds het begin van de oorlog, een maand geleden. Volgens Hamas zijn er meer dan 200 doden... maar het is moeilijk te checken of dat klopt... Israël zegt niks over het aantal doden, wel dat ze meer dan 400 doelen hebben geraakt. Mediamarkt mag acht winkels van het failliete BCC overnemen. De toezichthouder moest nog bekijken of er daardoor niet te veel oneerlijke concurrentie zou ontstaan. Maar dat is niet zo. Mediamarkt wil de BCC-panden graag overnemen... omdat ze op plekken zitten waar ze zelf nog geen winkel hebben, zoals in Hilversum en in Delft. En beschuit met muisjes in Safari Park Beekse Bergen. Daar werd dit weekend een olifantje geboren. Het kleine olifantje heet Mozi en volgens de verzorgers gaat het super goed met haar. Het gebeurt niet vaak dat er een Afrikaanse olifantje wordt geboren. Ze worden in het wild bedreigd onder meer vanwege hun slagtanden. Binnenkort krijgt Mozi er ook wat leeftijdsgenoten bij, want er zijn nog twee olifanten in de groep zwanger.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 Making love at you at different place Now she's getting a love to somebody Yeah. Stones. Ja, als je de Beatles draait, moet je de Stones ook draaien, hè? Isabel. Ja. Isabel Geurzen, die hier de techniek doet. En uh, ja, dat, was, uh, dat waren de, war de allernieuwste van de Stones. Ze hebben een nieuw album, uh, zoals dat nog steeds heet, uitgebracht. En, uh, ja, uh, de, de moeite waard, hè? Toch? Goeie, goeie plaat. Ik ben net of iets jong voor. Je bent er iets te jong, jong voor? Ik ben er net of iets jong voor. Nou ja, ze, ze, ze, doen, altijd, ze doen nog steeds mee. Dus, uh, en ik denk dat de mensen van jouw leeftijd ook wel heel erg uh, stoonsfans zijn. Uh, even wat anders. Tegenover mij uh, zit uh, Sha Sha uh, Shaheen. Ansari. Ja. Zo zeg ik het goed, hè? Ja. Uh, uh, u gaat, uh, of mag ik jij zeggen? Jazeker. Ja, jij gaat de afscheid nemen van het, uh, van het uh, Thomashuis. En, uh, het Thomashuis zit in Zandvoort in, uh, in de Zuiderstraat. En uh, wat is het Thomashuis? Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Mm -hmm. uh, wat bijzonder maakt dat um, een echtpaar. Uh, ...als zorgondernemer... ...gaat uh, dit runnen... ...maar ook zelf daar... ...zelf daar wonen. Okay. Um, dat brengt een hoop... Um Veranderingen, dat is eigenlijk een soort uh, gezienvorming. Uh, ja, ja. Maar uh, dat is niet gezien, dat weten we wel. Ik noem het altijd als een uh, hechte wongroep, noem je dat. Ja. ja. Uh, en uh, zorgondernemers wonen ook daar op de locatie wel. Iedereen heeft eigen kamer, zorgondernemer eigen privéoptrek. Oké. Okay. En uh, zodanig leveren we zorg, mm -hmm. maar ook deels leven we samen. Ja. Dat is mooi. Dat is zeker mooi. En ja. jullie zitten in een prachtig uh, pand op de Zuiderstraat. Ja, echt. En, uh, echt wel, ja. Uh, ja, ik loop daar regelmatig langs. En ik wa was altijd benieuwd wat die hier nou zeggen? Ja, en uh, ja. nou, hierdoor kom ik daar dan weer achter. En uh, uh, ook voor de luisteraars die willen weten wat het is. Uh, ja, het is een. Uh, het is een Prachtig pand en we weten niet. En Thomashuis, ja. En dat is het Thomashuis. Ja, en er zijn er een hele hoop in Nederland, hè? Inmiddels 119. Dat... En Formule is echt best populair. En in België en Duitsland is ook aan groeien. Dus daar in België en Duitsland zijn ook al enkele Thomashuizen geopend. Um, maar goed, dat is een uh, grotere uh, schaal uh, informatie die die franchise geven. Want het is een franchise formule. Mm -hmm. uh, het, het daarmee bezig is, we zijn gewoon bezig met dagelijkse zorg, natuurlijk. Ja, en de, de, de, de mensen die daar zitten, die betalen voor de zorg. Mensen die daar wonen. Uh, Betaler voor de zorg. Via ja. uh, hun eigen pgb. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. En, en uh, waar komt de naam uh, Thomas Huis Oh, Thomas is een jonge man. Was een jonge man. Uh, die woonde in een uh, uh, instelling. Zijn vader, Hans van Putten. Die dacht, het kan beter. Die uh -huh. was erg ontevreden. En hij was zelf ook een uh, zakenman. Dus die heeft dit formule bedacht. Oké. Okay. Um, en heel toevallig... Toen 2003 was dat. Eerste Thomashuis was geopend. was een documentaire op televisie. Mm -hmm. uh, mijn toenmalige partner en ik uh, hebben de documentaire gezien. En toen we werkten allebei in de zorg. En uh, raakten ons. En toen hebben we het stap gezet. Jullie zijn de tweede geweest? Nee, uh, we zijn uh, eerste generatie laat we zeggen. Ja? We zijn... Uh, we horen bij eerste tien Thomas -huizen. Ja, klopt. Zo, dat is... Uh, want uh, je zit er al 18 jaar. Ja, klopt. Maar wat is de reden om weg te gaan? Nou, ik denk dat uh, goed is voor huis. Uh, uh -huh. De meest belangrijke uh, factor vind ik continuïteit. Ja. En uh, ik doe al heel lang. Uh, deels merk ik mijn eigen ouders wel echt te oud worden. Ze uh -huh. hebben echt meer zorg nodig. En ik doe al heel lang. En uh, het zal fijn zijn als we een jongere uh, echtpaar kunnen vinden. Die nog gaat 18 jaar die continuïteit geven ja, ja, ja. en die zorg bieden. Het is dus ook goed voor onze bewoners, goed voor onze huizen. Mm -hmm. Er zijn er al opvolgers. En nog niet. Nee. Uh, nee, er zijn persberichten eruit... Uh, uh, ...franchisegever, de Drie Notenbomen, die heeft maandelijks... ...een soort uh, informatiebijeenkomst. En ze hebben een uh, afdeling van werven en selectie... ...en uh, ze doen van hun kant het uh, uh, allerbeste om, om opvolgers te vinden... ...en wij ook in onze netwerk proberen ook uh, op zoek gaan naar opvolgers. Ja, hoe, hoe kom je als woner uh, daar terecht? melden? Simpel. Ja, je, ja. Je aanmelden en dan uh... aanmelden en dan uh, afhankelijk van situatie en persoon uh, loopt een uh, intensieve uh, laten we zeggen kennismaking, intakegesprekken, mm -hmm. uh, okay. onderling uh, uitkomen van uh, wat is precies de zorgvraag, uh, wat wil persoon? Mm -hmm. uh, sommige uh, afhankelijk van wensen van ouders en behoeften van uh, uh, uh, persoon. Degene die zorg nodig heeft en natuurlijk onze kunnen. Mm -hmm. Want uh, belofte maakt de schuld. Uh, als je echt voor kiest voor iemand zorg bieden en die afspraken maakt, vind ik dat moet je nakomen. Ja, klopt. Dus um, we nemen wat wij behappen kunnen, laten we zo zeggen. Ja. En um, hoeveel mensen wonen uh? Op het moment wonen acht mensen, uh -huh. vier dames, vier heren. Oké. Okay. Uh, ze zitten thuis luisteren heel nieuwsgierig. <laughs> En uh, we zijn uh, in opbouw voor een uh, nieuwkomer lo als logé. Oké, okay. en uh, hoe, hoe, in welke leeftijdcategorie? Het uh... uh, uh, grootste deel van bewoners zijn dertigers. Mm -hmm. En we hebben één iemand, Marina, die uh, zit nu heel erg luisteren, 55 jaar. 55. Ja. En, en uh, uh, komen ze allemaal uit Zandvoort? Um, 1, 2, 3. Nee, niet allemaal, maar heel veel. Zeker ja. vijf, vier mensen, vijf mensen. Oké, okay, meer dan de helft. Ja, ja, ja. Nee. Ja. ja. En, en uh, ja, gaat het niet aan je hart om, uh, om er afscheid van te nemen na 18 jaar? Um, het is niet zo dat ik echt, echt helemaal afscheid neem voor iedereen. Want we hebben ook een, ik heb ook een dagbesteding hier in Zandvoort. Mm -hmm. En een paar van de deelnemers uh, zijn daar. Ja. Ook aanwezig. Um, Nee, ik van hart neem ik geen afscheid van, van rationaliteit. Ja, het is wel zo. Maar is al wat ik meegemaakt heb nooit vergeten. Ik doe het met wat ik gevoeld heb. Ga ik mm -hmm. nooit afscheid nemen. Nee. Natuurlijk. En hoe, hoe lang zit een bewoner daar gemiddeld? Verschilt. Bedoeling is dat als iemand komt wonen, dan die. Zijn huis of haar huis wordt en blijft wonen. We hebben twee bewoners die inmiddels 17, 18 jaar wonen vanaf dag 1. Ja. En um, de kortste, uh, uh, de, de laatste bewoner was 2018 die bij ons is gekomen. Okay. Dus uh, 12 jaar, 10 jaar, 15 jaar wonen is uh, normaal. En de bedoeling is dat echt hun huis blijft. Dat zeg ik altijd. Het is onze onderneming, maar het is hun huis. En ze, ze mogen ook de, hun eigen kamer inrichten. op zijn eigen manier kamer inrichten, uh, dagdeling uh, inrichten. Allemaal in overleg met de ouders, bewoners zelf. Ja. En hoeveel mensen werken hier in Zandvoort bij Thomas Huis? Uh, ik heb uh, op het moment, we zijn een team van um, acht medewerkers. ...om me heen... En er zit natuurlijk een kok bij. En een, uh... Nee, nee. Dagelijks doen we samen met bewoners boodschappen. Samen koken. Oh, okay. Als dagactiviteit. Uh, uh, Het is niet iedere dag uh, iedereen. Uh, maar een dag chill. Andere dag Ludo. Andere dag iemand anders. Julia helpt. Dus uh, samen koken. Samen boodschappen doen. Samen leven is uh, eigenlijk uh, uh, een normaal. Gewoon zoals we gezien. Ja, ja, je woont er zelf ook. Ja, zeker. Ja. En blijf je er ook wonen? Nee, nee, nee. Ja, als het nieuw, ja, ja, een nieuw zorgondernemer moet daar gaan wonen. Okay. natuurlijk. is ja, ja, En dan uh, wat, wat, wat doen jullie voor een, uh, uh, als jullie na een dag weggaan? Wat, wat, wat zijn dan uh, de dingen die jullie doen? Wat bedoel je? Nou gewoon uh, qua uh, vakantie of qua... Uh, ja. Nou we zijn een heterogene groep. Uh, uh, dus uh, de behoefte van zorg is heel divers. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een tijdje terug hadden we uh, een uitje. Maar hadden we twee groepen gemaakt? Een groep die ging naar Arthus, ja? omdat ze wat rustiger en, mm -hmm. en meer. De andere groep ging naar uh, Dynro. Oké. Okay. Uh, dus we proberen die soort verdeling maken. Heel toevallig, gisteren hadden wij een grote feest: 20 jaar Thomas, ja, Thomashuizen. Oké. Okay. Dus ze zijn met z'n achten geweest. Dus mm -hmm. acht bewoners uh, uh, en uh, vier begeleiders gingen we daar. Ja. En ja, ik probeer het beste van maken. Ja. Ja, leuk? Ja, die was echt leuk En Hoe reageer uh... die mensen ook positief? Waarop? Nou, op dit soort uitjes? Ja, tuurlijk. Ja, vind je het leuk? Ja, tuurlijk. Passend. Dan moet je ook, ook als een gezin, als je uitje maakt, uh, doe je niet uh, wat je zelf leuk vindt, maar doe je wat. wat te, te... Kinderen kunnen ook leuk vinden. Iedereen met z'n zin heeft. Uh, uh, op tijd gewoon terugkomen. Op tijd eten. Je zorg, je zorg moet je niet vergeten. Nee, precies. En hoe, hoe wordt zo'n dag ingevuld? Als je een, een, normale, een normale dag... Verschilt per persoon. Ja, ja, ja. Sommige mensen gaan vijf dagen naar dagbesteding. Uh, sommige, uh, bijvoorbeeld Mark, gaat twee dagen van Thomas' huis vandaan. Uh, gaat met begeleider zwemmen. Eén uh, dag gaat met begeleider weblog maken. Twee dagen dagbesteding. Heel verschillend. Het is echt uh, heel heel erg op de persoon. Uh, Helemaal, daar gaat het ja. om. En creativiteit staat ook heel hoog bij jullie. Uh, en we hebben, we hebben zeker twee kunstenaarissen bij ons te wonen. En um, ook, uh, ja, wordt op prijs gesteld. Ja. Ja. En hoe zie je je eigen toekomst? Um, in, in, in Zandvoort heb ik ook een dagbesteding. 2014, ja. taxis gingen niet meer dan 8 kilometer rijden. En kwamen sommige bewoners van ons zonder werk zitten. Toen hebben die initiatief genomen en dit gestart. Uh, die hoort niet bij formule van Thomashuis. Mm -hmm. Dus daar ga ik sowieso verder. En wat ik zei, zorg voor mijn ouders komt echt heel hoog staan. Ja, ja, ja. En die wonen ook in Nederland? Ja, ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Um... Ja, ik denk dat, uh, dat we genoeg weten van het, van het Thomas Huis. Ja. Zo langzamerhand. En, en uh, nou, ik wens je heel veel sterkte voor in de toekomst. En uh, nou, uh, uh, ik weet in ieder geval waar Thomashuis Thomas Huis is en wat het Thomas Huis doet. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En ik hoop dat mensen die luisteren en eventueel interesse hebben, kunnen ons vinden. En uh, dankjewel. www.thomashuis.nl uh, www.thomasuis.nl Dan zit de algemene uh, ja, website is. En thomasuisdantwoord.nl kan weer bij ons terecht. Oh, ja, precies. Maar daar, daar zitten ook alle uh, uh, vestigingen? <laughs> ja, bij zijn Thomas Huis, of ja. bij de website van de Drie Notenbomen. Daar kunnen ze ook zien. Okay. Er zijn uh, aanmeldingen, formulieren, noem maar op. Nou, als je je geroepen voelt om, uh, om in de zorg te gaan, dan uh, zou je eventueel uh, met het uh, Thomas Huis in, uh, in uh, ja, de kunnen, kunnen werken. Nou, dankjewel. Oké. Okay. 106.9. Dit is CFM. Nou, Hartstikke bedankt. Jij ook. Dankjewel. Hartstikke bedankt. So Ask a ton of we in we Tension's right There is an elephant in this room I keep out my lip, Chewing on my words tongue-tied Dark doubts with no benefit There's no benefit So I keep crying De Lange en Quiet. Uh, ik weet niet of het de nieuwste uh, van Ielse is. De nieuwste van Ielse. Dat weten we niet, maar we zijn hier live vanuit Rabbel. En uh, als je zin hebt, kom er gezellig bij uh, voor een kopje koffie. En dan kan je zien hoe live radio wordt kan gemaakt. Kan ik jullie wat scherven dan? Hé, hey, Carina! Eindelijk ah, bonjour, live hier. Bonjour. Hoe is het? Oui. Ja, nog steeds goed. Uh, In de natuurwerkdag uh, Natuurwerk... Nou, je kan het ook wel de Highland Games noemen. Ja, uh, ja dat is een uitspraak van één van de vrijwilligers hier. Oké. Okay. Uh, want ja, zo noemde, zo noemde je het net. Ja. Ik ga het even vragen waarom. Nou, omdat we met boomstammen lopen en die nogal uh, zwaar zijn. Dus uh, een workout uh, is daar nog niks bij wat we nu aan het doen zijn. Dus, uh, maar waarom moet je boomstammen gaan verplaatsen? Omdat er wat uh, genoemd wordt geidepaatjes. Die willen we niet verder uh, uitgelopen hebben. En dan liggen we dan een stukje boomstam neer. Met uh, gesnoeid werk wat we uit de duinen halen. Ja, ja. Want uh, het is niet de bedoeling dat sommigen... of dat mensen uh, over die paadjes gaan lopen... zodat ze daarna weer de, de vogels daar gaan verstoren. De, de vegetatie zeker gaan verstoren. Ja. Oké, okay, jullie gaan nu een boomstam halen. Ik ga eventjes de andere kant op. Dan zie ik jullie zo. Uh, ik vraag nog even aan de andere vrijwilliger. Want ze hebben hier een soort... Ja, uh, twee. Hoe heet dat? De Brancard. Oh, de Brancard. De Brancard voor de boomstammen. En uh, hoeveelste keer is het dat jij hier al mee helpt? Ook vanaf het begin ben ik erbij. Oh. Uh, zeg maar, samen met Greek, die hier net in de uitzending was, uh, ben ik Vrienden van de Zuidduinen. Dus eigenlijk samen met Waternet organiseren we dit al vanaf het begin. Uh. En het is leuk om te zien dat er steeds meer mensen komen en dat er uh, elk jaar echt wel meer dan genoeg te doen is. En elke keer uh, ben je weer wat anders aan doen? Of ben je elk jaar de Highland Games aan doen? Nou nee, dit, dit is de eerste keer uh, zo met die boogstammen. Maar ik zei net al van, joh, we doen dit jaar niet eens de vogelkers. We doen uh, de, de, de, de, de, de, de, de nieuwe stekker doen we niet. Uh, dus er is elke keer echt meer dan genoeg te doen. Je uh, moet echt wel kiezen wat te doen. Ja, en het is eigenlijk maar één keer per jaar? Zou het niet gewoon uh, meerdere keer per jaar zijn? Of gaan jullie als vrienden van de Zuidduinen vaker de duinen in om te werken hier? Ja, ik ga wel vaker, sowieso doen we het afval opruimen, doen we eigenlijk, uh, dat zou iedereen moeten doen uh, die mensen rond hier rondlopen. Maar we gaan zelf met, uh, met de zaag, met de snoeischaar uh, of de schep af en toe uh, duin in, omdat het lekker is. Ja. Niet heel vaak, maar je zou dit zomaar twee, drie keer per jaar ook kunnen doen. Ja, goed weten. Nou, succes, ik zie jullie zo weer uh, terug. Ik loop nu even een uh, geitenpaardje over. Ik heb allemaal nieuwe woorden geleerd. Geitenpaardje, olifantenpad... Uh, takkenrail. <laughs> uh, en het Zwanenmeer natuurlijk. Het Zwanemeer. Oh, en dan moet ik natuurlijk nu niet gaan verdwalen. Heb je, want, heb je, uh, ben, je, ben je bij het Zwanemeer nu? Nee, ik ben nu eigenlijk in het paradijs. Oké. Okay. Uh, zoals we het net noemden. Mm -hmm. uh, ik woon hier al zo lang. En ik ben hier nog nooit geweest. Het is eigenlijk uh, helemaal een stukje ver doorlopen richting, zeg maar, uh, Shellstation. Ja. Dan ja, heb ja. je net daarvoor heb je een bosje. Ja. En daar, uh, ja, daar zijn ze dus nu bezig om uh, allerlei uh, hey, takken, hekjes, hekwerkjes te maken. Ik heb een goede tip voor uh, je: ja? je moet een hond kopen. Ja. En dan ja, kom je nee, echt op ja. dat soort plekken. Ja, het is prachtig. Echt waar. Ja, mensen hebben nu ook hun hond bij zich. Ik uh, loop eventjes richting een uh, groepje mensen hier, uh, ze hebben flink de pas erin, want ze hebben natuurlijk het doel. Om zo meteen weer wat braamstruiken te knippen. En dan een soort vlechtwerk te maken. Zodat de mensen die rilletjes niet gaan, soort hekjes, niet gaan omtrappen. Maar door de braamstruiken erin blijven ze waarschijnlijk hopelijk dan, zeggen ze. Een beetje zijn ze bezig. Het is best een groot gebied, hè? ja. Ja, het is echt een hartstikke groot gebied. Maar uh, ik zie inmiddels ook dat de fotograaf meeloopt. Dus het wordt wel steeds bekender ook. Dus dat is wel mooi. Zeker. Uh, ik ga ze eventjes vragen, want Greet zou ik nog eventjes willen spreken. Maar Greet is natuurlijk weer nu ergens anders. <lacht> ja, het gaat heel snel. Ja. Ik ga het even vragen hoe het hier gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, hebben jullie tot nu toe allemaal gedaan? Uh, we hebben uh, takken uh, weggezien, en zo, en populieren hebben we weggeknipt. En uh, nu zijn we bezig om wat uh, uh, boomstammen uh, het duin in te brengen om een aantal paardjes dicht te maken. Ja. Dus uh, er is hier een, een stukje in het bos uh, wat een proefgebied uh, is voor verschillende vogels. En er komen steeds meer mensen in en dat willen we niet. Dus ja, want wordt... je zei net al van de herten die uh, lopen hier ook af en toe, en als die eenmaal een paardje hebben gemaakt, dan... Uh... Ja, dan volgen de, me dan volgen de mensen. Ja, <laughs> ja, eerst de herten, dan de mensen. Ja, dus uh, dat proberen we nu een beetje te komen, zodat ja. uh, dat stuk uh, onbelopen blijft en uh, er rustig gebroed kan worden volgend jaar. Ja. Ja. Dus dat is wat we nu doen, en we gaan nog een stukje daarvoor nog wat uh, knippen hier, om, uh, om nog wat meer uh, de boel buiten te zetten. Ja. Nou, er wordt inmiddels nu een foto van ons gemaakt. Uh, de fotograaf wilde graag vandaag actiefoto's van jullie. Nou, volgens mij uh, lukt dat wel. Um, wat, wat gaan jullie nu nog doen? Want het is, even kijken, half twaalf. Dus jullie hebben nog... Hoe lang eigenlijk? Tot hoe laat is het? Ja, nog een uurtje, denk ik. Zo'n beetje. En uh, dus we pakken nog wat uh, bestammetjes naar binnen. En we uh, gaan hier nog wat knippen. Ja. En uh, nou, we kijken hoe ver we komen. Ja, en jij bent ook lid... ...van de Vrienden van de Zuidduinen? Ja, ik ben een van de van de oprichters van de Vrienden van de Zuidduin en uh, ja we proberen het uh, ieder jaar bij te houden en tussendoor ook nog wat, uh, wat groot te maken en hier uh, en daar nog wat te, te beheren zeg maar. En uh, de de groep uh, breidt die zich uit? Uh, nee, we zijn met vieren, we blijven met te vieren. Maar er zijn altijd mensen die, uh, die af en toe meelopen en meehelpen. Ja. Dus uh, vanuit het gebied, uh, vanuit uh, honden mensen die hier uh, noemen uitlaat. Dus uh, welkom, uh, hulp is altijd welkom. Ja, want uh, wanneer is de eerstvolgende keer? Dat wij weer wat doen. Ja? Um, nou, hebben we nog niet gepland. Uh, waarschijnlijk in ieder geval voor het bloedseizoen. Misschien in de winter nog een keer. Hangt uh, er een beetje vanaf als er heel veel vuil in, uh, ingebaaid wordt dat de mensen pronkelijk achtergelaten. Dan doen we ook nog wel eens een rondje. Ja. En uh, uh, Greet zei net van ja, daar hebben we die hekjes, die rilletjes gemaakt. En dan kom ik er weer langs. Dan is het toch weer uh, ingetrapt. Uh, toch weer platgetrapt en dan ga ik het weer opnieuw maken. Uh, jij zei net van nou, als het nou weer ingetrapt wordt, dan moeten we misschien toch bordjes gaan plaatsen. Ja, zodat sommige mensen het dan duidelijk gemaakt wordt van uh, blijf eruit en laat dit staan. We doen het niet voor niks. Ik bedoel, het heeft een reden en uh, ja, als je vindt dat dat anders is, is het leuk. Maar je beheer het niet, laat het gewoon lekker uh, zoals we bijna bij bezig zijn. Ja, want het heeft echt een doel. Uh, ja. hè, om de vegetatie en de dieren met rust te laten. Um, volgens mij hebben jullie straks ook nog iets lekkers te eten, als het klaar is. Uh, als het goed is komt er nog wat soep in, nog wat broodjes, uh, heb ik uh, begrepen. Ja, het is wel echt heel goed verzorgd. Ja, ja dat, uh, dat doet later net ieder jaar. Dus dat is mooi, wij uh, doen wat uh, theekoffie, uh, uh, koffie en dingetjes. Ja. En handgroenen uh, ja. en, uh, en, handgroene, en uh, nou, van alles. Dat is, dat is zeker nodig. En Goeie ik. Uh, ik zie heel veel positiviteit en uh, gezelligheid. Ik hoorde ja. net al het Natuurwerkdagcabaret. Uh, omdat er toch ook wel dingetjes misgaan. Omdat dat die boomstammen zo zwaar zijn dat mensen zich ja. helemaal in het zweet werken. En uh, nou, ik, uh, ik vind het wel echt een heel erg goed initiatief. En we zullen en we op daar op de, de televisie ook wel, een wel een iets van terugzien... hoe dat hier landelijk uh, aangepakt wordt. Van Want dat is natuurlijk wel heel mooi... dat jullie deze datum hebben gekozen. Ja, kijk, het is een uh, landelijke dag. En ja. op die manier kan je door het hele land zien... Van, okay, dat mensen zitten ook voor hun lokale gebieden inzetten. Ja. Ja. En ik ben blij dat er ook heel veel mensen uit Haarde nu komen. En sommigen komen ook hier om hond uit te laten. Sommigen zijn hier nog nooit geweest. Maar ja, ze zien zoiets ze denken leuk. Dus ja, ik vind het leuk dat er iedere keer... Nieuwe mensen komen. Ze zitten... kunnen zich opgeven, eigenlijk, als ze, als ze dit nu horen: en denken nou, ik wil echt wel. Uh... Een keertje meedoen? Nou, dit uh, wordt uh, op de website van, uh, van, van de Natuurwerkdag uh, geregeld. Dus daar kan je opgeven. Dus ja, dat is voor dit jaar is dat, is dat klaar. Uh, maar goed, je kan altijd uh, proberen om, uh, om via Waternet ook uh, als vrijwilliger uh, bezig te zijn. Er zijn een hele groep vrijwilligers die zowel in dat gebied en ook een beetje in dit gebied zich al toe zetten. We zijn eruit. Ja. Dus dat kan ook dat zijn altijd mogelijkheden. Ja, super. Nou, heel veel plezier nog vandaag. En uh, ik ga nog even naar één andere vrijwilliger die heel goed een uh, heel duidelijk jasje aan heeft. Ik was op zoek naar Greet, maar het zijn... is u daar, denk ik? Ja, maar dan moest ik met een bepaald paardje naartoe. En ik ben bang dat ik dan uh, ga verdwalen. Dus doe Greet in ieder geval de groeten. Sorry. Want uh, ja, jij bent ook van de organisatie, dus uh, zij zou... Vol enthousiasme ook hetzelfde natuurlijk vertellen. Carina? En, uh, ja? Uh, kom, komen jullie veel zwerfafval uh, uh, tegen? Ja, ze ja? komen veel zwerfafval tegen. Ik uh, liep net al met uh, Meerte uh, mee op. Nou, toen hebben we zelf al het een en ander opgeraapt. Ja, je begrijpt het eigenlijk je begrijpt niet zo goed. Het niet, dat he? mensen nee. dopjes, uh, gevulde poepzakjes, uh, ja. flesje, blikje... Ja. ja, ik hoop gewoon dat mensen bedenken van... hé, hey, hier zijn dus nu al uh, zo'n twintig mensen aan het uh, werk... om natuurlijk, uh, op natuurlijke wijze, de boel hier te beschermen. Maar ja. ook, met uh, allemaal prikkers zijn, uh, is een andere groep aan de gang. Oké. Okay. Nou ja, we stonden bij de keten... we konden meteen al beginnen met schoonmaken. Ja. Want daar vonden we dus ook echt al hele kleine stukjes plastic. Bijzonder. Uh, nee, het is, het is denk ik niet heel... Uh, heel erg zoals op het strandje, wat je wel eens ziet. Mm -hmm. Maar ik heb net uh, gewoon uh, ja, 15 uh, minuutjes gelopen hier... en ik heb al het een en ander opgeraapt. Dus ja, als je hier je hond uitlaat of je komt hier wandelen... Ja, neem het take your own mee. litter. Ja, net precies. als in Engeland zeggen ja. ze ook in de natuurgebieden... Ja. Uh, ze hebben daar vaak geen prullenbak ook. Ja, je ziet het eigenlijk uh, nauwelijks. Maar ja, dat je een beetje verantwoordelijk voelt voor, voor dit prachtige duingebied. Ja, zeker. Ja, ik loop nu langzaam terug, want de mensen gaan nu allemaal weer uit elkaar. Oké. Okay. Uh, de een gaat nog eventjes uh, uh, wat, wat kleine uh, jonge boomstammetjes uh, wegknippen. Ja. Ik loop er even snel naartoe waarom ze dat nou eigenlijk doen. Misschien hoor je me nu rennen, als een echte reporter. Door de duinen. Je wordt wel heel erg Hi. kundig, hè? Zo langzamerhand. Ja, ja, goed, hè? Ik sta hier bij twee dames die al de hele ochtend uh, samen aan het werk zijn. Wat zijn jullie hier weg aan het knippen? Uh, uh, Abele. Abele. Ja. Oh, en net hoorde ik al iemand die po stukjes populier aan het wegknippen zijn. En Duindoorn. En Esdoorn moest jullie weghalen. Oh ja, en... Uh, ja. Waar laten jullie die takken dan daarna? Brengen jullie dat dan weer weg? Ja, die brengen we dan weer weg. Die gaan uh, op een brancard gaan ze naar het achterste bosje... en dan proberen we er een soort dammetje van te ja. maken. Oh, ja. Zo'n zo rilletje? Ja, zo rilletje. ja. ja precies. Ja. Ja, ik heb vandaag ook weer uh, mijn woordenschat uitgebreid. Ja. Ja. En, uh, nou, Je ziet dus inderdaad dat er heel veel jonge boompjes opkomen. Uh, als ik hier wandel dan... en ik wandel hier niet heel vaak omdat ik geen hond heb... <laughs> maar... En nu valt het me dus op dat er inderdaad heel veel plekken zijn waar gewoon uh, jonge boompjes opkomen. En die moeten dus eigenlijk weg. Waarom moeten ze eigenlijk weg? Uh, omdat het een open duingebied moet blijven. Ja. ja. Het moet een open duingebied blijven. De, ja, ik krijg een duimpje omhoog. <laughs> ja. Nou, heel veel succes. En uh, goed dat jullie dit doen. Tot de volgende keer. Zo. Nou, Carina. Nou, ik, ja, ik, ben, uh, ik ga naar de Kate. Oké. Okay. Geniet ervan. Uh, ja, en die kate is ook zo leuk. Ik heb een foto van gemaakt. Heel goed. Neem, uh, neem een lekker kopje soep. Ja, ja en een broodje. Ik, uh, dat ga ik zeker doen. En uh, nou, ik heb mijn workout ook al gehad. <laughs> maar vooral het enthousiasme van de mensen is heel leuk om ja. te zien. En als je nog eens een ja. keer een, een hond nodig hebt, dan mag je Guus wel een keer lenen. Oh, leuk. Ja, ik heb zoveel mooie soorten vandaag ook weer gezien. Uh, en ze luisteren ook allemaal zo goed. Ze ja. blijven allemaal bij hun baasje. Niemand ja, leuk, rent hè? weg. Nee. Ja, super. Ja, Nou, helemaal goed. Hey, ben je er hele fijne week dag. Weer? Zeker. Gelukkig. Ja, Gelukkig. Nou, jij ja ik ben er. Jij ook een hele fijne dag. En, uh... Ja. We gaan even luisteren naar uh, een uh, Like It Always Was van uh, Denny Vera. Als het goed is. Ja. Kies het radiostation dat, dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze: Jouw keuze. ZFM. A shimmering white light, and for a second I was so close. I thought that I could feel you, it felt like coming home. A closet filled with memories, with a sand of dust and old. Faded sweater, an empty bottle, a label wide with gold. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time. Just like it always was. Just like it always. Melodies of songs I used to know splendored in my memory and meant for letting go. I saw you when I closed my eyes. You were dancing in my dream.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 Vera altijd uh, goed voor een uh, mooi, uh, mooi, mooi stukje muziek hier bij ZFM. Ik denk dat die hier staat, Of niet? Deze doet het. Ja. ja. Uh, we zijn uh, aanbeland aan het uh, laatste onderdeel van dit programma. de ZFM uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, het vrijwilligersfeest. En tegenover mij zit hier Ben Sonneveld. Die we natuurlijk allemaal kennen. Zo. So, so. Het kraakt allemaal een beetje, maar uh, ja, ik, denk dat die, uh, ik kan je zo ook wel verstaan. Ja, oké. Okay. Zo. Ja, Beter. nou dat is goed ja. zo hè. Stop, zo je er maar weer even in zo. doe ik erin. Ja, helemaal goed. Techniek, techniek, dames en heren. Dat is een, dat is een idee. Ongelooflijk. Uh, ben, uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, fijn dat je het bent. Uh, de, je bent lopend. Ja, ja, gaat het een beetje, want je, je hebt een heupoperatie gehad. Ja, nou, de, de nieuwe heup zit er nu uh, vier weken in. Ja. En ik mag weer naar buiten. Dat is een, uh, een verademing, want de huiskamer is steeds kleiner. heup Holland heup. Ja, <laughs> heup Holland Zeg me dan. Hey, uh, maar gaan we niet over je heup hebben. Maar we gaan het wel hebben over de Nationale Dag van de Vrijwilliger. Uh, want er wordt vaak gezegd, Zandvoort drijft op zijn vrijwilligers. En daarom is het college van uh, burgemeester en uh, wethouder op zoek naar alle vrijwilligers die zich inzetten te verzand wordt en met alle vrijwilligers uh, bedoelen wij ook uh, echt alle vrijwilligers. Ja. Dat klopt, Ben. Ja, dat klopt zeker. En uh, je moet dat heel erg breed zien. Ja. Want uh, er zijn natuurlijk uh, allerlei uh, activiteiten in Zandvoort. En uh, we hadden het net even over uh, mixed vrijwilligers. Mm -hmm. nou ja, als ik het als voorbeeld neem. Uh, de sprookjeswandeling, de ijsbaan. Uh, dat zijn allemaal verweven dingen. Maar het zijn wel allemaal vrijwilligers. Iemand die langs de deur gaat met een, uh, een collectebus. Is voor ons ook een vrijwilliger. En, uh, wat, wat een beetje nou ja, lastig niet is, maar voor mij wel een vrijwilliger, uh, had het over mantelzorgers en toen werd er opgemerkt dat mantelzorg, uh, dat doe je niet vrijwillig, dat overkomt je. Uh, waarop ik uh, toen maar gezegd heb van nou, als iemand het niet doet, als het hem overkomt, dan gebeurt het ook niet. Nee, maar het is, het is natuurlijk wel een beetje ja en nee. Uh, ja. Ja. Dus wat mij betreft is die mantelzorger ook vrijwilliger. Ja. Dus daarom zei ik... Uh, je moet het zo breed maken als het is. Uh, kijk, een, een, een, er is een vereniging die had iets van 300 uh, uh, soort van vrijwilligers. Omdat ze allemaal plichtmatig iets moeten doen voor de club. Nou, daar heb ik eens opgezocht. Dat als je lid van bepaalde clubs wordt... Dan moet je uh, bijvoorbeeld twee dagdelen uh, bardienst doen of zoiets. Dat vind ik geen vrijwilligerswerk. Nee. Dat is... Als je dat niet doet, mag je niet eens lid worden van die club. Maar bovenaan die, uh, in die club zijn uh, een bestuur, uh, iemand die iets extra's doet, uh, onderhoud pleegt aan iets, uh, lijnen trekt op een voetbalveld. Dat zijn voor mij de vrijwilligers. Ja, onder vrijwilligers wordt verstaan, en dat heb uh, ik dan uh, ergens op, ja. iemand die zich inzet in Zandvoort op Bentveld en niet betaald krijgt voor de dienst. Ja. Dat klopt, dat is dan de vrijwilliger. Nou, dat is dus de vrijwilliger. En ja, je kan wel zeggen, ja, er zijn ook vrijwilligers die... Uh, maar er zijn dus antwoord minimaal die een onkostenvergoeding krijgen uh, conform het vrijwilligersbeleid. Ja. Nou, eerlijk gezegd ken ik die niet. Nee. Ik nee. ken alleen maar een heleboel antwoordjes ja. die van alles doen ja. en dat van niks ook. Ja, precies. Ja. Maar ja, wij doen hetzelfde natuurlijk. Ja, nou, kijk... Uh, Iemand heeft ooit gezegd, vrijwilliger ben je omdat ik het zelf ook leuk vind. Ja, dat is zo, anders doe je het niet. precies. Dus ja, je doet het voor jezelf, maar het is ook vrijwilligers. Als de vrijwilliger van ZFM op zou staan, zou er dus geen vrijwilliger meer zijn. En er zouden geen ZFW zijn. Nee, dus wat dat betreft ben ik toen ook in gesprek gegaan met burgemeester en wethouders. Jongens, jullie doen het allemaal wel. Dat roemen van vrijwilligers, maar laten we nou eens keer laten jullie nou eens keer zien dat je dat ook waardeert. Nou, en dat is een beetje de, de zin achter dit, uh, dit feest. Het laatste feest is geloof ik al twaalf jaar geleden en uh, dat viel nog onder de bewind van Nick Meijer. Oké. Dus uh, men, de, de gemeente is bereid om dat feest te geven. En het is de Nationale Vrijwilligersdag. Ja, komt goed uit. Donderdag 7, ja. 7 december is dat net na Sinterklaas. En uh, wat gaat er precies gebeuren dan? Nou, het, uh, het programma is, is, is nog vrij los. We zijn bezig met de Zandvoortse artiesten. Uh -huh. En dat is het eerste uur uh, lekker luisteren naar muziek uh, die gemaakt wordt en er wordt gezongen. Dan uh, moet er natuurlijk ook nog wat gezegd worden. En dat is ook het tweede waar ik het over, even over met je wil hebben. En dat is de burgemeester uh, Niek Meijerprijs. Want die zit geïntegreerd in die uh, feestavond. Ja. Uh, daarna... Dat zal dan uh, na negen of uh, half tien worden. Dan willen we wat vlotter uh, uh, muziek. En uiteindelijk willen we de laatste anderhalf, twee uur een echte DJ uh, zijn gang laten gaan voor de jonge vrijwilliger. Want dat is de vrijwilliger van de toekomst. En waar uh, gaat dit zich uh, plaatsvinden? Dat hangt er nog even vanaf. We zijn bezig met aanmeldingen. Als je het grofweg schat, zit je al over de 1500, <coughs> Sorry, 1500 vrijwilligers. Mm -hmm. Maar nu moeten ze zich nog gaan opgeven. Over opgeven verbaast het mij dat een aantal uh, uh, instanties in Zandvoort nog niets van zich hebben laten horen. Uh, Zoals? Nou, bijvoorbeeld de voetbalclub. Ja. Ik kan me voorstellen dat die mensen achter de bar hebben staan of lijnen trekken of wat dan ook. Uh, de Rode Kruis, nog niets van gehoord. De voedselbank, dat is een, een dingetje, want die gaat via Haarlem. Dus dan moeten we even naar Haarlem gaan. Nou ja, en dan bijvoorbeeld Kennemerland, uh, Zandstroom. Ik weet dat ze vrijwilligers hebben. Dus laat wat van je horen. Jullie krijgen allemaal nog een mail deze week. En laat gewoon horen met hoeveel mensen je komt. En wat we ook graag willen weten, is hoeveel vrijwilligers er zijn. Ja. Dus tussen zijn en komen zit een verschilletje. En over je, op je vraag terug te komen, daar hangt het dus een beetje van af. Ja, ja. Kijk, als ze uh, zeg maar 300 mensen opgeven, dan kan ik rustig een kleinere locatie zoeken. Ja, ja. <coughs> komen er meer dan 500, ja, dan wordt het een, een dingetje. Want Zandvoort heeft maar weinig plekken waar er meer dan 500 in kunnen. Ja, de, de sporthal waarschijnlijk. Ja, maar er zijn nog wat meer verrassingen voor. En die, die houd ik nog even voor me. Oké. Okay. Euh, het, het is vrij kort dag, hè? Het is hartstikke kort dag. En ja, iemand zei al: van waarom kunnen we niet langer de tijd nemen om mensen zich te laten opgeven? Ja, dat is leuk. Maar als je een locatie moet hebben die groter is als 500 personen, en je zou bijvoorbeeld voor een sporthal kiezen, dan moet je uh, alles uh, gaan regelen. Hè? We hebben dat uh, 12 jaar geleden gedaan, we in 2014 hebben we een keer de brandwikkerzijnen genomen voor een uh, groot feest. Nou, schrik niet, maar alles wat erin moet, moet je regelen. Dat zijn stoelen, tafels, uh, uh, garderobes, zwarte wanden om het een beetje aan te kleden, licht, geluid, uh, niet te vergeten de horeca. En, en, en dat is niet zomaar gedaan. Dus de, nee. daar willen we echt. 14 dagen van tevoren wil ik. een goed richtgetal hebben. Dat ik echt weet van nou. En dat komt natuurlijk niet op 1 of 2 of 10. Maar wel op 100. Ja, maar ja, je hebt, je hebt net nog een maand. Ja, nou, dan dat heb dat ik nog die 4 weken. Uh, Daarom willen we ook graag en ook, ook vrijwilligers die het horen, uh, er komt binnenkort op allerlei uh, socials komt er een, uh, een soort van advertentie uh, waarin je je op kan geven middels een uh, papier, maar ook middels een QR-code. Mm -hmm. En die werkt perfect. Ja. Je scant die code, je tikt hem in en je krijgt een keurig invulformulier waar je je op kan geven. Dus als je het ziet en je hebt nog niks gehoord van je uh, vereniging, van je club... Van je instantie. Doe het dan via die, uh, die QR-code of via uh, het formulier. Wat je in kan leveren bij de gemeente. Of bij Pluspunt. Oké. Okay. En wie hebben het wel gedaan? Uh, bijvoorbeeld... Rednersbrigade? De brigade De Brigade heeft zich opgegeven als zijnde. Ik heb zoveel vrijwilligers. Maar die weten dat ze deze week een aantal moeten opgeven. Nou, ze hebben een aantal... Ik heb zelfs uh, twee uh, losse vrijwilligers... Er ja, was een mevrouw die belde op van ben ik ook vrijwilliger? Want ik woon in Bentveld mm -hmm. en ik, zit, ik doe uh, vrijwilligerswerk in de Bodaan. Nou mevrouw, de, de gemeente Bentveld, of Bentveld hoort bij de gemeente Zandvoort. Ja. Dus je bent van harte welkom. Ja. Dacht, zo breed is het als jij vindt dat je alleenstaand als vrijwilliger iets doet. Geef je op. En als je dan op het feest komt hè? Krijg je dan ook een, uh, een, een, een badge op hoe je heet waar je vrijwilliger bij bent? Nee, dat uh, gaat ons nog iets te ver, maar da, da, ja, ja. daar kan je over nadenken. Ja, precies. Nou ja, het is toch leuk om te weten van waar mensen uh, vrijwilliger zijn. Uh, weet je al, dus het, ja, ja, ja. het is een heel ruim begrip natuurlijk. Ja, daarom dus het is het best over na te denken om, om daar iets mee te doen. Ja. Of, net uh, uh, bij de nieuwjaarsrecepties, hebben we altijd tafels staan waar een vlaggetje op staat van een instantie waar je je kent kan maken. En dat, dat is, daar is over na te denken. Maar in, ieder geval, in ieder geval zijn alle vrijwilligers welkom. Het avond is van uh, artiesten. Met een speech en de uitreiking van de Diekmaierprijs. Ja, ja, ja. En ben jij de enige die het organiseert? <coughs> nee, uh, dat gaat via Pluspunt. Ja? En bij Pluspunt lopen natuurlijk een aantal vrijwilligers rond. En uh, daar is Ellen Schouten er een van. En Kokkie is er een van. Remco, de directeur, die, uh, die bewaakt het budget. En zo is het een klein groepje. En dat kan uitgebreid worden met straks als er dingen echt uh, gedaan moeten worden op het feest zelf. Want er moet het beeldje klaargezet worden, er moeten bloemetjes klaargezet worden. Er moeten mensen naar voren en naar achteren geduwd worden. Ja, dat moet je met een echte groepje vrijwilligers van de vrijwilligers doen. En dat uh, wordt betaald door de gemeente? Ja. De gemeente, ja, het is, uh, als je heel lang teruggaat in, uh, in de historie, in 2012 is er een collegebesluit genomen, toenmalig wethouder Tonen, mm -hmm. naar aanleiding van hetzelfde uh, uh, gedoe wat we nu hebben. Geert? En daarin staat gewoon dat je om de twee jaar een vrijwilligersfeest moet hebben. Oh, ja? Dus ik had al tegen de burgemeester gezegd, ik heb nog drie feesten te goed. <lacht> en... Het heeft hij toch goed gedaan, niet, die Gert-Tonen. Ja, ja. <lacht> Maar inmiddels, uh, we hebben erover gesproken met, uh, met Van Haafd in de tijd en nu met, uh, met wethouder Bluis. Van joh, het staat er en er, moet gewoon, uh, uh, er is landelijk vrijwilligersbeleid. Dat hoort in Zandvoort ook. Ja. Dus wethouder Bluis heeft inmiddels een nieuw stuk geschreven. En dat gaat binnenkort ook naar de Raad en dan worden die vastgesteld. Maar het is de voorloper ervan. Het ja. Ja. is een, een goed gegeven. Had je nog wat? Ja, we hebben nog een paar minuten, zie ja, ik, precies. want ik, ik kijk met je mee. Uh, in het feest zit de jaarlijkse uitreiking van de Niek Meijer vrijwilligersprijs. Ja. Die prijs die is uh, uh, ingesteld door de, raad van, uh, de gemeenteraad van Zandvoort... Ja. Als afscheidscadeau van burgemeester Niek Meijer. Niek Meijer was heel erg betrokken bij het vrijwilligerswerk. Liet zich ook vaak zien bij allerlei uh, instanties. Dus die prijs is er. En uh, daarvoor kan nu ook de nominatie gedaan worden. Komt ook nog in de krant. Maar uh, iedereen die vindt dat hij een vrijwilliger een, een warm hart toedraagt. En die kan dat met motivatie opgeven uh, op het volgende websiteadres. Vrijwilligers. Zandvoort, apenstaartje, gmail.com En daar uh, kan je gewoon met motivatie, met, met een mailtje naartoe sturen. Dus gewoon Zandvoort, apenstaartje, gmail.com En daar kan je gewoon je mail naartoe sturen uh, met jouw motivatie. Inmiddels zijn er al een paar binnen. En als je dat wint, wat krijg je dan? Wat zeg je? Als je dat wint, wat krijg je dan? Uh, het beeldje van uh, Niek Meijer, dat is het beeldje met... Uh, de Vogel. Ah, oké. Okay. En ik hoop dat ik... Ik heb er nog geen foto van kunnen opzoeken, maar die moet in het gemeentehuis liggen. Ja, ja. En maandag praat ik met Walter. Walter Sans, woordvoerder van de gemeente Zantwoord, Die moet ongetwijfeld een foto daarvan hebben. En dan willen we dit ook nog even in de krant uh, krijgen. Ja. Inmiddels heeft het al een, een rondgangetje gemaakt. Ja. Maar... Zoals we samen al constateren, het stikt van de vrijwilligers. Dus ik verwacht een hoop aanvragen daarop. Maar is dat uh, voor één persoon? Of kan dat ook uh, de reddingsbrigade, het ja. Rode Kruis? Uh, ja. dat... nou, vorig jaar is hij naar uh, het bestuur van de Hildering gegaan. Nou, dat zijn ook vier, vijf man geloof ik, en vrouw. En ja, dat kan. Ja. En als jij vindt dat het bestuur uh, of de club uh, uh, vrijwilligers daarvoor in aanmerking komt. Geef het gewoon op ja. en het uh, gaat naar de, de welbekende jury en die maken daar een, uh, een keuze uit. Die gaan ook in gesprek met de, degene die het, die het aangeeft, dus het wordt uh, uh, ook nu binnen, binnen vier weken moet dat rond zijn. Ja, daar kan je iets, iets verder mee door omdat je uh, uh, alleen die prijs hoeft te regelen mm -hmm. en, en, enzovoorts. Ja. Dus dat zijn de beide dingen die op één avond gaan gebeuren. Okay. Het gaat op 9 december gebeuren. Inderdaad de dag van de nationale vrijwilliger. Dat vond ik wel, uh, wel passen op die zaterdag. Okay, ja. En ja, ook, uh, ook daar kan je naar kijken. Is er... Uh... Uh, wat wil ik vragen? Het wordt, het wordt een beetje druk hier. Ja, het wordt een beetje druk hier. Maar <laughs> <was> wel gezellig. <laughs> ja. Nee, de, vrij, uh, de vrijwilligers die... Uh, oh ja, is er een, een, een, een idee hoeveel vrijwilligers er nou precies zijn in nou Ja, dat, dat, hierdoor, uh, ja dat, dat willen we dus ook graag weten. De vraag is ook, uh, middels die mail... Uh, geef ons op hoeveel vrijwilligers je hebt... Ja. En geef ons, dan wordt nu 20 november. Hè. 20 november willen we echt de datum. Geef ons op, inventariseer in jouw club, uh, je vereniging, ja. hoeveel mensen er gaan komen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een club. Die hebben 20 vrijwilligers. En er komen 12 op het feest. Precies. Nou, dat is een, een helder gegeven. Ja. Het is natuurlijk ook wel eens leuk... Om te kijken, hoeveel vrijwilligers heb je nou in Zandvoort? Precies, dat bedoel ik. Nou, als je bijvoorbeeld naar Pluspunt kijkt, je hebt er 225. Zo. Nou, dat gaat uh, van uh, de belbus tot boodschappen doen, uh, uh, koken op dinsdag, nou, noem het maar op. Ja. Ja. Maar je kan er uh, gevoelig van uitgaan dat ze niet alle 225 komen. Dus nee. de schatting is dat daar tussen de 60 en de 80 op gaat reageren. Ja, nou, prima. En dat is het maakt niet uit of je uh, als vrijwilliger één dag per week werkt of uh, vijf dagen per week. Nee. Of een uur. Uh, ja, kijk, als, ja, als jij uh, je twee uur inspant voor de menselijkheid van Zandvoort. Ja. Hoe dan ook. Dan vinden wij dat prima. Vrijwillig is vrijwillig. Precies. Nou, duidelijk. Ja. Mooi verhaal, uh, Ben. Nou ja, ik, heb, uh, ik had nog een e-mailadres bij me geloof ik. Nou ja, die, uh, die vrijwilligersfeest, dat kan je gewoon uh, het, het formulier in de krant lezen. Er komt ook een website bij. Het vrijwilligersfeest. Op, uh, aanstaande uh, krant? Ja. Oh, aanstaande ja, woensdag. Woensdag, ja. ja. Dus uh, nou, dames en heren, houd het in de gaten als je vrijwilliger bent. Uh, pak de krant erbij en uh, reageer, want dan, uh, ja, dan is het voor iedereen maar duidelijk straks. Ja, nou het gaat op. Uh, op alle Facebooken, je bent Zandvoort er al, noem maar, maar op. Ja. Deze week komt er echt een explosie van informatie. Zandvoort Insight is erbij betrokken uh, in, in de wereld. En we hopen echt dat de besturen het aantal opgeeft. Mm -hmm. En liefst ook hoeveel er komen. Moeten ze zelf inventariseren, Maar als ze dat te veel werk vinden, dan kunnen ze een mailtje naar hun leden sturen. Van joh, gebruik die QR-code en dan komt het allemaal goed. Ja, nou, helemaal goed. Ben Heel, veel bedankt, uh, heel erg bedankt. Ja, en dank. heel veel sterkte met, je, met, je, met het heup. Ja, ik wandel, ik wandel voort. Je wandelt <laughs> ja. voort. Nou, nog, een, uh, nog twee maanden en dan uh, ga je weer uh, tapdansen. Ja, nou ja, dit, uh, ik uh, heb mij voorgenomen om het totale herstel te doen. Ja, en niet uh, te denken van ik kan het allemaal wel. Nee, nee, dus dat gaan nee, we nee, niet doen, denk ik. onze leeftijd. Oké. We gaan nog lu luisteren naar een uh, stukje muziek. En dat is uh, Miss Montreal, hè? Of zeg ik dat goed ja. wacht even ja? Ik moet even de mensen bedanken. Ja, ja. Nou, ze zou het goed in de gaten, hoor. Iedereen uh, hartelijk dank hier uh, voor het uh, luisteren. De, de luisteraars natuurlijk. En ook de mensen bij Rabbel. En uh, volgende week uh, zitten we er weer. Ik weet niet wie dan uh, aan de beurt is. M M M misschien wel Ben. En uh, <laughs> dan kan je daarvan genieten. Ja, ik, weet maar wel, maar ik heb het niet in mijn hoofd zitten. Wat wel belangrijk is, is 18 november. Ja. Mogen mensen ook hier komen? Ja. Want dan is het politieke debat. Oké. Okay. Want de 22 gaan we stemmen met z'n allen. En bijna alle partijen zijn hier aanwezig. Ja, klopt. En ik heb al een paar leuzen gezien waar ik het toch wel even over wil hebben. met. Uh... jij presenteert het samen met Jelmer, hè? Nee, met uh, uh, Carina. Oh, met Carina. Jelmer die gaat weer op vakantie, dus die komt wat later terug. Oké, okay, heel goed. Doe je goed, uh, Jelmer. Dat is, geen, dat is geen vakantie. Nee, dat oh, het is een werkvakantie. Werkvakantie. Maar goed, uh, Carina die, uh, die mag niet buitenspelen, die komt hier binnen. Oké. Okay. En dan gaan we samen eens uh, met uh, de lokale politiek over landelijke stellingen praten. Want... Landelijk heeft natuurlijk ook zijn weerslag op, uh, op het plaatselijke. Precies. Ja, ja, ja, ja. Nou, duidelijk. Dus uh, 17 november. 18. 18 november komen allen langs hier bij Rabbel. En uh, nogmaals, allemaal bedankt. Uh, uh, uh, Isabel bedankt. Uh, Hans Botman bedankt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Leon bedankt. En, uh, uh, nou, we gaan Ger ook. En Ger ook bedankt. <laughs> Zet hem op jongens.